ZFM stuur jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Gert Kluik met het NOS Journaal. De problemen door gladheid lijken tot nu toe mee te vallen. Wel is het op de snelwegen veel drukker dan normaal. Om kwart voor acht stonden er 52 files met een totale lengte van 246 kilometer. Gisteren gaf de ANWB voor de Randstad en het midden van het land een spitsalarm af. Vanwege de voorspelde sneeuw en gladheid. Er werd geadviseerd om thuis te werken of het openbaar vervoer te nemen. Ook het KLPD kwam met een waarschuwing. Volgens de AWB valt het aantal aanrijdingen tot nu toe mee. Vooral in het noorden en oosten veroorzaakte sneeuwproblemen. Wim Deetman en Ferdinand Grapperhaus zijn kandidaat voor het voorzitterschap van het CDA. Deetman is oud-minister en oud-burgemeester van Den Haag en was geen voorstander van de huidige coalitie. Grapperhaus is hoogleraar en advocaat in Maastricht en staat achter de coalitie met de VVD met gedoogsteun van de PVV. Een selectiecommissie van de partij adviseert het partijbestuur... de leden tussen die twee kandidaten te laten kiezen. Het partijbestuur neemt daar waarschijnlijk morgen een besluit over. Vanwege de kou heeft Greenpeace een einde gemaakt... aan een actie tegen de bouw van een kolencentrale in de Eemshaven. Actievoerders waren daar dinsdag in hijskranen geklommen. Ook hadden ze op 70 meter hoogte een tent tussen hijskranen gehangen. Volgens Greenpeace hebben ze twee ijskoude nachten met sneeuw en vorst doorstaan. Door de sterk aanwakkerende wind zijn ze gedwongen uit de hijskranen te komen. Greenpeace protesteerde tegen de bouw van een kolencentrale van Essent. Volgens Greenpeace wordt het de grootste en meest vervuilende centrale van Nederland. Autoverzekeringen zijn zo goedkoop dat de financiële positie van de verzekeraars in gevaar komt. Dat zegt de Nederlandse bank. Die is bang voor faillissementen onder autoverzekeraars. De laatste jaren zijn er steeds meer bijgekomen en door de toenemende concurrentie, vooral op internet, zijn de premies een stuk goedkoper geworden. Daardoor kan er niet genoeg geld zijn om eventuele schade uit te keren. Het weer, in het hele land kans op gladheid door sneeuw of ijzel, vanmiddag natte sneeuw of regen. De noordwestenwind is matig, boven land krachtig of hard op de wadden. Middagtemperatuur 2 graden in het oosten en 5 vlak aan zee. Dit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 De herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Het is Natine normaal uit Hotel Hoogland. Maar die is ingesneeuwd. Ze proberen daar met mannenmacht, met proberen ze die sneeuw weg te halen. Dat lukt niet. Net Anneke Grunlo. Ja, en het hele gebouw is er te wenen. Dus vandaar dat ze zijn bezig met uitgraafwerkzaamheden. Sneeuwklokje. Een hele grote sneeuwklok geworden. Het kan gebeuren. Het is niet echt elke week dat het fout gaat. Maar af en toe gaat het gewoon wel eens fout met die verbinding. En tenslotte... Zijn we gewoon amateurs? Nou... St telletje, prutsen! Ik ben net een keer goed zat, dames en heren. Wilco, straks wil je ontslagen. Jonge, jongen zeg! Je krijgt een boete op je salaris. Nou, ik heb geen salaris. Ik, ja, ja, goed. Ja. Laten we eens een plaatje draaien. Misschien is het een goede afleiding. Maar, nee, goed. Maak het ook niet druk om. Maak nieuw... je niet druk, jongen. Maak nieuwe Denk voornemens voor het volgende jaar. En dan komt het volgens mij allemaal vast wel weer goed. Roep ik. Maar ja... Goedemorgen, Zandvoort, lijf vanuit de studio. En de trompet was... Kijk, daar komt Jaap aan rennen. Ah, kijk, daar hebben we Jaap, door de sneeuw. Daar word je al meteen al blij van. I think since we met, I've got some regrets. This girl that I told, we're all the way wrong. I'm seeing this girl, to help me behave. She wants me to change My path to the grave I'm happy with the sun I've made up my mind. I've slipped away. I've got this new girl down in Harringale I'll go and live or stay and die. So I guess it's goodbye. Feestmuziek Oh, het is mooi om te zien De wereld is wit Carol Brad Hij zat vroeger in Sweet volgens hem, Maar hij is solo gegaan En hij maakt een stuk vrolijker muziek Al oh, heel leuk om dit te horen uh, goedemorgen, Zandvoort. Vooruit, uh, de, uh, niet vanuit het hotel, dat zit er zo ingebakken, maar gewoon vanuit de studio. Iedereen <laughs> komt langzaam binnenlopen. Het ja, is leuk om te zien, iedereen is gewoon wit gesneeuwd. En we hebben ook al telefoon. Ja. Wat gebeurt er allemaal. Nou, goedemorgen, ja. Goedemorgen, uh, Wildo. Ja. Ja, ja, nou ja, goed. Uh, we zitten in af, blijde afwachting van wat er zich zo direct in Hotel Hoogland gaat uh, gebeuren. Die jongens zijn al uh, uh, druk bezig. Tenminste, de presentatoren zijn al druk bezig om het een en ander voor te bereiden. Dus uh, wat dat er gaat, uh, zal het uh, niet lang meer duren en niet lang op zich wachten. Maar ik denk dat wij uh, last hebben met een beetje sneeuwval. Ik denk ja. dat dat, uh, hè, er moeten moet wat uh, mensen met uh, sneeuwruimers uh, op weg uh, om er doorheen uh, te komen. Ja. Van de week hoorde ik ook al iemand die, die te laat op zijn werk was bij de radio. Dus ach, uh, waar hebben we het over? Ja, dat is toch soms wel een stukje lopen hier naartoe. Ja, ja, ja. Maar heb je het een beetje toch allemaal in de gaten? Wikileaks? Wat zijn de laatste ontwikkelingen? Uh, WikiLeaks, WikiLeaks. Ja, Wikileaks? Ja, dat vind ik trouwens wel een hele ja. leuke dat je daarover begint. Ja, dat ja, is een boeiend onderwerp. Ja, wat ja. ik wel weet is dat ze bij Amazon deze week eraf zijn gehaald. Dat, ja. uh, dat, dat is één kant van het verhaal. Uh, toen moesten ze dus gaan zoeken. ...schijnen ze een uh, Zwitserse uh, adres te hebben gekaapt. Tenminste, uh, is het Zwitserland. Over? Daar, oh, is het daar ook al weg? Ja, zit nou, nu ja. in Soetermeer, dat las ik vanochtend. Soetermeer, dat is een uh, filiaal van Den Haag. Dus uh, ik weet, weet niet wat ze daar uh, nou uh, leuk aan vinden. Maar goed, uh, uh, ik weet wel dat ze uh, dat we dus beho behoorlijk wat uh, verplaatsingen hebben gehad. Maar het zal daar onder andere mee te maken hebben... ...dat daar zoveel jacht op uh, gemaakt wordt, omdat... En dat vind ik dan weer het leuke, uh, van de week ook gehoord. Yeah. Dat hij een versleuteld document uh, yeah, links yeah, en rechts yeah. heeft uh, verspreid. En dat hij gezegd heeft van, als ik aangehouden word, geef ik die codes uh, vrij. En dan komen alle ruwe documenten uh, op internet uh, te staan. Dus ja, ik had ook een vraag over dat hij, hij moet om de zoveel tijd moet die codes invoeren. Want als hij dat niet doet, dan komt er dus een internetbom. En dan komt allerlei ruwe informatie tevoorschijn. Wat heel veel mensen kunnen schaden in de korte van je landen weer. Ja. Dat er misschien dan wel een bank kan omvallen. Een bank. Nou, ja, ik zie hier ook banken omgevallen. hoor. Dus. Nooit van gehoord. Misschien uh, hier in Nederland. Dat kennen we helemaal niet natuurlijk. Maar misschien werkt hij nu samen met Dick Scheringa. Ja. Want die, is bank, is al, <laughs> die bank is al omgevallen. Dus uh, nou ja, ja, we zullen zien. Je het zien. Uh, heb je het boek al gelezen van Dick Scheringa? Nee, nee ik, ik, ik ben er wel heel erg nieuwsgierig. naar. Nee, ja, Volgens maar... mij ben je al het type voor hem dat we gaan lezen. Ja, ja lijkt boek. me wel. Maar, maar Dick is uit op eerherstel, heb ik begrepen. Dus uh, wat er precies uh, los is... Of hij een uh, lenientje extra uh, verkocht heeft of wat dan ook. Ik weet het niet, maar... Uh... Ik, vind, ik vind het wel grappig. Hij, ik, voel, ik had zoveel respect voor hem dat hij namelijk... Hij weet in interviews zo te kijken dat je denkt van... Ja, maar ik heb het helemaal niet gedaan. Ik weet helemaal ik ben, Het is me allemaal aangedaan. En nu zie je dat boek van hem. Mm. En op de kaf van het boek kijkt hij voor het eerst schuldig. Oh, dat vind ik, denk ik. Hey, dat hij is heeft boete, dan heeft hij waarschijnlijk het boetekleed toch voor een deel oh, uh, wel. Maar ik misschien, het, het lijkt me ook wel een man naar op een gegeven moment dat hij zegt van ja, ik, uh, ik heb er zoiets van, uh, dan, moet, dan moet wat mee gebeuren of wat dan ook. Ik, uh, ik kan natuurlijk niet op de vlucht blijven en ontkennen en weet ik veel wat. Dus dat zou uh, heel oh, goed oh, kunnen. Ik denk niet dat hij gaat vluchten, maar. Ja, uh, ik zal even een uh, stukje muziek zijn? Ja, aan. lijkt me goed. Zijn in afwachting van wat er straks allemaal gaat gebeuren? De like. De like. You can change, not should you want to. He's not a boy that you can tame, don't let it taunt you. Don't even try to run away, he wouldn't stop you. He's not a boy that you can shame, I know you want to. You can wait all night, you can wait all day, but he's not a boy that you can change. We were up all night, talking trash and wasting time, when he said,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 turning corners, tempting fate, flying circles. Ja, en dan zit je dan hier om tien voor half elf en dan denkt iedereen van waar uh, zit die uh, Jaap Koper? Nou, nou, hij zit gewoon in de studio, terwijl uh, het uh, behoorlijk sneeuwt. Het zou Goedemorgen Zandvoort moeten zijn. Maar er is wat aan de hand. Misschien dat de gasten een beetje verlaat zijn. Aan de andere kant. Als de gasten komen. Mogen ze naar de studio komen. Het is, uh, de, dan heb ik het met name over de gasten. Die na half elf gepland staan. Uh, mensen die daar een uitnodiging hebben staan. Die kunnen misschien dan hier nog eventueel naartoe komen. Om datgene te zeggen wat ze willen zeggen. Ik heb het... Uh, niet helemaal voorbereid. Het is ook niet helemaal fraai van mij. Maar goed, ik heb het, uh, wat dat er gaat, heb ik mijn spullen thuis laten liggen. En dus zal ik het uh, op een andere manier even moeten invullen. Maar ik weet wel dat er invulling is uh, gegeven aan de redactie. En uh, dan zou ik eigenlijk willen vragen of dat uh, misschien uh, mogelijk zou kunnen zijn. Dat de mensen die vandaag op uh, de tekst.tv stonden, dat ze dan daar maar even hier naartoe komen. Naar de studio hier in uh, het Gasthuisplein bij Zivem Zandvoort voor Goedemorgen Zandvoort. Goed, euh, dan even gewoon wat nieuws. En dat nieuws, dat hebben we afgepikt... van onze collega's van de Zandvoortse Courant. Want euh, daar euh, is het een en ander af euh, te leiden. Want op 1 januari is het zover. 1 januari 2011. Dan wordt de 51ste editie... van de Zandvoortse nieuwjaarsduik... met zo'n 1500 deelnemers. De Tweede Duik van Nederland... zal ook dit jaar weer om 2 uur starten... bij het strandpaviljoen Take 5 aan zee. Ook dit jaar heeft de organisatie... van de Zandvoortse editie weer een goed. ...goed doel gekozen om een bijdrage te doneren. Het Thomashuis in Zandvoort is op voorspraak van burgemeester Nick Meijer naar voren gekomen. En uh, het Thomashuis, daar worden verstandelijk gehandicapten opgevangen... ...en wordt een normaal warm leven geboden zonder de anonimiteit... ...en kilte van een reguliere zorginstelling. En om een mooi bedrag voor het Thomashuis te realiseren... ...is de organisatie dus nog steeds op zoek naar sponsors die dit initiatief ondersteunen. Zandvoortse Nieuwjaarsduik is met circa 15.000 bezoekers een mooi platform om het, uh, ja, op het bedrijf wat je vertegenwoordigt onder de aandacht te brengen en ook iets goeds te doen voor hen die het minder eenvoudig hebben op de website van de Nieuwjaarsduik. dat kan op www.nieuwejaarsduikstandvoort.nl... kunnen geïnteresseerden zich melden. Nou, wat gaan wij doen? Gaan wij kijken hoe het is naar de studio of in Hoogland? Ja, laat maar even komen. Heren, zijn jullie daar? Zijn jullie daar? Ik hoor helemaal niks. Ik hoor helemaal niks. Ja, nu hoor ik wel wat, maar ergens op de achtergrond wat. Ik uh, begrijp dat ik uh, nog helemaal ga in... Uh... Dit is Goeiemorgen Zandvoort op ZFM. Zachter hoor. Even wat zachter. Zo, ja, nu, nog een stuk zachter. Zo, dat klinkt even wat beter te maken. Ik maar zelf even staan maar, uh, Ik vraag mij af of uh, de heren daar zich uh, kunnen horen. Maar goed, laten we hem maar overschakelen ja, naar gaan We gaan eens eventjes kijken of we contact hebben met onze studio op het gas en onze techneut die staat nu aan alle knoppen en schuiven te draaien. Of de verbinding doorkomt. Hoor je nu wat? En ik hoor alleen maar hier ik, de techneutje uh, van er er horen we wat of horen we niet wat? Ik ben er zeker, maar goed. Dus we willen toch wel even weten of we rechtstreeks nu in de uitzending zijn. Zitten we nu rechtstreeks in de uitzending jongens? Oké, okay, dus dan gaan we gaan gewoon nu beginnen, klaar. Goed zo. En die aantoetsen op u houden, die komt weer eens. Doei! Ja, ja, ja. Dankjewel Roy, Roy van Buringen die hier aan de techniek staat en Roy Warmedam die in de studio aan de techniek staat. Goedemorgen luisteraars, dit is het programma Goedemorgen Zandvoort rechtstreeks vanuit Hotel Hoogland. De koffie die wordt hier met grote vriendelijkheid verzorgd door Don de Gerber. Yvonne Roosendaal met Mario van der Linden is verantwoordelijk voor de redactie en ik zit hier met Richard Buitennek mede-presentator, mijn naam is Pieter Joustra en we hebben toch een interessant programma voor de rest van deze ochtend tot 12 uur. We gaan eerst praten met uh, Nathalie Huisman over de bar battle en dan zegt u wat is dat en wie is Nathalie Huisman Nathalie Huisman is uh, een lid van de Dames 1 van de Zandvoorts Hockeyclub en ze zijn uit de kleren gegaan, meiden met ballen zoals ze zeggen en uh, dat betekent een, een speciaal evenement, we gaan er straks alles over vragen en daarna gaan we praten met Nathalie Lindeboom en dan gaan we praten over de Toon Hermansgroep en de kerstmarkt en dan zitten we alweer in het tweede uur denk ik uh, dan komt Hees Rama van de toneelvereniging Wim Hildering want ze gaan weer optreden ja en dan uh, toch wel een van de hoogpunten Anders Sandbergen komt langs en, want iedereen wil toch wel alles weten hoe het met parkeren staat en we sluiten af, goedemorgen Zondvoort, met Helma Hoogland over de decemberloterij. maar allereerst Roy, mogen we Mogen we gaan praten met uh, Nathalie Huisman? Ja. Goed zo! Welkom Nathalie. Welkom, goedemorgen. Welkom Nathalie Morgen. Nathalie, lekker in de microfoon praten. Ja, zou ik doen. Nathalie, allereerst. De zonverzorgclub heeft een aantal jaren gekend dat er geen senioren meer waren. Geen dames, geen heren. En nu lees ik alleen maar in de krant over dames en. Dat die het uitstekend doen dat ze misschien zelfs wel gaan promoveren. Dat klopt. Ja. Hoe komt dat? Uh, fanatieke meiden denk ik. Uh, allemaal rond uh, in de twintig fanatiek en allemaal goed spelen en dan denk ik denk het, sa het samenspel tussen al die meiden samen. Dat betekent veel trainen? Uh, twee keer. We hebben woensdag hebben we trimhockey ja? en donderdag is er training en zondag spelen. Aanstaande zondag uiteraard niet. En je hebt een fanatieke coach? Ja. Dat is uh, onze Kees hè? Dat klopt. Ja, en die zit ook in de gemeenteraad. En daar is hij ook al zo fanatiek. Nou, dat is hij goed bezig. Nou, uitstekend. Uh, Nathalie, uh, jullie gaan, uh, jullie gaan uh, iets bijzonders doen. Dat klopt, En ja. jullie hebben al iets bijzonders gedaan. Want ik zie hier een foto op een poster van een aantal dames. Uh, netjes gekleed, maar wel pikant. Wat is de bedoeling daarvan? Um, op 9 december, dus uh, aanstaande donderdag, uh, is er een bar battle in de FAME. En daardoor wij zeg maar, als hockeyteam zijn wij daar ja, één team van, zijn van de twaalf, die eraan meedoen. Wat is een bar battle? Uh, verschillende teams strijden tegen elkaar in verschillende uh, bars, zeg maar. Op het veld of op in de kroeg? In de kroeg, ja het hoort er ook bij natuurlijk. Ja. Um, wij doen dit jaar ook mee, we doen het in de FAME. Uh, David Douglas heeft uh, Ilja LT benaderd ervoor, zij heeft alles een beetje op gang gezet en we zijn ermee begonnen en we hebben gezegd we doen het of goed of we doen het niet, dus we willen het groots aanpakken en het uh, is aardig uh, aan het lukken. En wat ga je dan precies doen in de Fame? Volgende week donderdag is dat. Ja, in de Fame hebben we zelf een avond, organiseren we dus. Uh, we moeten zelf de, de bar runnen, dus we moeten zelf voor drankjes, et cetera, allemaal zorgen. Dus van 8 tot 1 moeten wij alles runnen. S'avonds? Ja. ja. Uh, we hebben verschillende optredens van dj's, van zangers. Uh, we hebben stukjes film van bekende Nederlanders. Uh, we hebben daar ook een loterij, zijn we bezig. Uh, dus mensen kunnen hele leuke prijzen winnen. We hebben ook iets heel speciaals, Marianne Rebel heeft een schilderij ja. uh, met een ingelijst als je ingelijst is een waarde van 800 euro ter beschikking gesteld zo die we ja. gaan veilen uh, dus ja het is wel, ik heb echt alle ondernemers doen echt mee maar ook groot zeg maar we zijn ook uh, ook al veel geld op te halen ze hebben een kalender laten maken laat zien ja op zijn, nee, de we zijn heel benieuwd. Ligt bij de drukker, okay, ligt bij de jammer. drukker. en dan zien we scope hier ja, Cinescopen. Cinescopen, ja, maar de, We kunnen het ook een beetje promoveren. Hè? Zo, we promoten vertel eens even over die kalender. Die kalender. We hebben een shoot gedaan bij fotograaf Lagarde in de Kerkstraat. Die heeft er belangeloos meegewerkt. Alle dames individueel. Uh, we met acht dames hebben we dat gedaan van team. Ja. Uh, we hebben, je moet het denken, het is gewoon echt een verjaardagskalender. Dus elke maand een andere dame. En een paar groepsfoto's. Maar het uh, jaar heeft twaalf maanden. Dat klopt. Dus uh, acht uh, individuele en dan vier groepsfoto's. En is Kees van Dus, jullie coach ook uit de kleren gegaan? Nee, nee, nee. Die is niet mee geweest. Nee, we hadden echt uh, vrouwen met ballen. Dus uh, alleen de vrouwen uiteraard. Ze we, we het hebben. een beetje netjes houden, nee, denk ik? Ja. Okay. Nee, ik was nieuwsgierig. Maar het zijn pikante foto's. Ja, dus foto's allemaal heel erg netjes, maar wel zo je oma die kalender ook op de. Ja hoor, mijn oma ook. Ja. Mijn okay. vader was ook heel erg blij mee. Die vond het mooie foto's. <laughs> ja, ik heb het laten zien. Het ze zegt je ziet uh, heel veel mensen ook weer niks. En dus zo moet je het houden denk ik. Hè? Ja precies, Pikant. Dus ze uh, zien er heel erg leuk uit. Ze dus ligt momenteel bij het drukken, dus uh, we hopen het volgende week. Uh, Waar is kopen? die kalender te koop en wat kost die? De kalender kost 20 euro. En al het geld gaat er echt mee naar Assisters Hoop voor het Goede Doel. Uh, we zullen zelf uh, bij verschillende ondernemers... Uh, de kalender gaan verkopen. Uh, we hebben natuurlijk ook vrienden, en familie aan wie het verkopen. En we willen heel graag de kalender bij Lagarde Fotografie daar een paar neerleggen, zodat mensen het kunnen kopen. Mensen kunnen ook bij ons aangeven uh, dat ze een kalender willen hebben. Hoe kunnen ze dat doen? Uh, Barbetel@live.nl. Uh, gaan we nog een keer zeggen? Barbetel@live.nl. Ja. Stuur een mailtje en geef even aan dat je kalender wil. En dan reserveren we er eentje voor je. En alle leden van Hockey Club willen er een hebben. Ik denk het wel. Ik hoop het wel. Ja, tuurlijk. Um, even kijken. En we willen ook heel graag bij uh, Bruna Balken uh, daar gewoon een paar kalenders neerleggen. Ja. Dus we ja, zijn er wel mee, en mee bezig. Van wanneer af liggen die kalenders uh, Het is nog niet helemaal zeker. Volgende week. Want het is nog bij het drukke ligt. Um, alle, alle mensen werken ook gratis en mede. Dus het werkt naast hun eigen werkzaamheden. Hm. Dus je moet ook een beetje colant zijn uiteindelijk. Maar in ieder geval bij Fame, de bar battle, daar is die kalender ja, ook. Daar is die kalender ook te koop. Tenzij we voor die tijd natuurlijk helemaal uitverkocht zijn. Dus het is uh, wel een aanrader om uh, die avond toe te ja. gaan? zeker weten, je kunt ook hele leuke prijzen winnen, het uh, is dus ook een gezellige avond natuurlijk, hè, met een hapje en een drankje, uh, dat is gratis. Hoe ben je aan het doel gekomen? Um, de moeder van Dave Douglas van de Veen. Ja. Dus waar het gehouden wordt, die is zandvoortloper, dus die loopt voor het goede doel en uh, Dave heeft het samen met zijn moeder besloten dat dit het goede doel wordt voor dit jaar en deze manier is dat allemaal in gang gezet. Oké, okay, maar het is, het is toch een, een keuze die je maakt? Uh, ja, wat? maar ik denk dat als je goed... Wij als vrouw, als je borstkanker zou krijgen, die hebt er geen, je hebt er geen zeggenschap over. Dus je hebt een beetje geluk en een beetje pech, dat speelt echt wel mee. Um, als je ziet wat me, sommige vrouwen Ik heb vrouw geïnterviewd die borstkank hebben. Ik was verbaasd hoe sterk ze zijn. Het verbaasde me echt, ik denk ik. Goh, weet je, ze zijn zo nuchter eronder. En ze zijn zo sterk eronder. Maar ze zeggen ook, ja, ik kan wel instorten. Maar dan stort je hele wereld. Dus ook alle mensen naast je ermee in, zeg maar. Dus je moet, niet alleen voor jezelf, maar ook voor je naasten, moet je overeind blijven. En het kost ons heel veel emotie. En het, natuurlijk doet het wat met je. Maar ze zijn zo sterk. En vrouwen met ballen, ja. We hebben stel ballen natuurlijk. Maar ook gewoon voor het feit dat het om hun borsten draait. En je je kunt er niks aan doen. Ik kan krijgen uh, meisje uit mijn team kunnen krijgen, statistisch zal dat ook waarschijnlijk zoveel op de zoveel zijn. Je kunt er niks aan doen. Je kunt heel gezond leven. Sommige mensen drinken niet, roken niet en krijgen toch borstkanker. Ja. Wat is dan nog? Uh... Zeker de vorige keer hebben jullie 4000 euro opgehaald en dat hebben jullie toen. Uh, ge... dat was, nee, dat was vorige Barbettel, dat was vorig vorige jaar. Bar, ja. ja. Alle teams inderdaad. Oh, alle teams bij elkaar. Ja. Oh, ik dacht alleen voor jullie. Nee, nee, nee, dan nee dan We nou? hebben we vorig jaar niet meegedaan, mm. team. Ja, maar uh, 4000 euro is natuurlijk 4000 euro is een hoop geld. Uh, denk je dat dat nu uh, gehaald wordt Ja, makkelijk. dit jaar met alle ja. Barbettels bij elkaar? Makkelijk. We ja. hadden, als we alleen de kalender zouden verkopen. Dan komen we wel op de helft van die 4.000 euro. Ah, oké. Okay. Je... En het bedrag wordt verdubbeld, heb ik begrepen. Juist, vergeten, hè? dus dan doen we het in één team doen we het al. En dat is echt alleen de kalender, als we die kalenders kwijtraken. Dus zonder die avond zelf, zonder de loterij. Dus dat halen we echt makkelijk. Ah, okay. Daar ben ik van overtuigd. En hoeveel kalenders zijn er dan? Ik, ik zou het kunnen uitrekenen. Het lukt me even. Honderd Nou, dat wordt een collecte item denk ik. Ja, ik wil hem ja. graag. Gaan. Ja. Ja? ja. Zet je hem hierbij op de lijst? <laughs> Genoteerd. Oké. Okay. Uh, en ik denk dat er een heleboel z'n is ontvoerd, dus wel... Uh, denk ik ook. ...onze dames hockeyteam uh, willen hebben thuis. Ik zit even. met ogen aan te kijken. Ja. <laughs> vond, dus... vond je het leuk, die fotosessie? Ja, ik vond het heel erg leuk. Het is natuurlijk... Uh... Als ik nu in die poster kijk, waar sta jij? Ik sta hier, in het midden. In een gevangenispakje? Ja, in een boevenpakje. Was geen politiepakje, maar over. Dus, uh... Nou, je staat het. Dankjewel. Zo hangen we dus ook bij verschillende ondernemers. We hebben afgelopen zondag hebben we een flashmob gehouden. En dus wat voor het, ding? Een flashmob. Dat is een... Uh, uit het niks zijn we gaan dansen. Jaarmarkt. Uh, uh, ook uh, met dank van Connie, zeg maar, van Studio 118. Ja. Met 50 dansers waren we daar. Op uh, het nummer Fame zijn we begonnen met dansen. Daarna zijn we wezen flyeren. En uh, ook een paar posters opgehangen. En uh, vandaag ga ik... Uh, samen met een uh, hockeygenootje door het barre weer heen een rondje voor doen. Dat wil zeggen, nog wat flyers uitdelen, en wat posters ophangen en wat sponsors uh, aantrekken. Ik kan me wel voorstellen dat uh, deze meiden met zoveel energie uh, Ze hebben met hun, uh, hun uh, hockeyteam. Ze hebben ballen. Ze hebben ballen, dat, is ja, duidelijk. Ja, dat kan je duidelijk zeggen. Ja. Uh, ik vind het een geweldig initiatief, ik vind het een uh, heel goed doel. Ik wens jullie erg veel succes ermee. Uh, en uh, naar alle inwoners van Zandvoort, komt donderdag naar Veem. Uh, ja. En uh, zie deze meiden, zijn jullie dan ook zo gekleed of niet? Ja. Keurig. Cool. Kijk, dan is het helemaal aanraden voor Zandvoort. Ga naar Veem toe, want dan ziet u daar een aantal pikante dames. Uh, acht stuks. In boevenpakjes, in politiepakjes. Ik hoop dat het ietsje warmer is, want dit is een beetje brood. Dus Ingeveer is het vrij warm. Dus het, uh... Ik wens u erg veel succes toe. En die kalender, die kalender, dames en heren, die moet u hebben. 20 piek voor een goed doel. En uh, bij Bruna dan wel, u gaat eventjes uh, mailen naar, nog een keer. barbattle.live.nl En dan uh, geeft u uw naam op en dan komt die kalender naar je toe. En een van de dames komt er persoonlijk bij je af bij je thuis brengen. Nou, dat is helemaal, helemaal spektakel, Nathalie. Ik wens je erg veel succes, jouw mede ook, en promoveer met je dames ook. Ja, dat komt helemaal goed. Heel Veel succes. Dank je wel. With the selection, with the mere reflection I'm dancing with myself When there's no one else inside In a crowded, lonely night Well, I waited too long for my love, I'll be shut, And I'm dancing with myself I'm dancing with myself dancing with myself, oh, well there's nothing to lose, and there's nothing to prove, and I'll be dancing with myself, if I looked all over the world, and there's every type of girl, I'll put you in the eyes, and you'll pass me by, and leave me dancing with myself, so let's drink another drink. Cause it'll give me time to think If I had the chance, I'd ask the world to dance And I'll be dancing with myself Or dancing with myself Or dancing with myself Oh, there's nothing to lose And there's nothing to prove But I'll be dancing with myself Or dancing with myself Or oh, dancing with myself oh,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 And I'll be dancing with myself I'll be like, dancing with myself So let's sink another drink Cause it'll give me time to think Oh, dancing with myself well there's nothing to lose And there's nothing to prove I'll be dancing with myself Dancing with myself Dancing with myself Oh, well there's nothing to lose And there's nothing to prove And I'm dancing with myself Wow, en gaan we gaan verder, geachte luisteraars, we hebben wat storingen gehad in het begin, maar ja, dat komt waarschijnlijk door de sneeuwbuien buiten. In ieder geval, we hebben verbinding en u kunt ons beluisteren in het programma Goedemorgen Zandvoort. In, in Zandvoort, in Nederland en ver in de wereld zijn wij live te volgen. We zitten in Hotel Hoogland. De koffie wordt met gulhand geschonken door Don de Gerwig. Yvonne Roosendaal en Mario van der Linden verantwoordelijk voor de redactie. En naast mij zit mede-presentator Rieser Buitenhek. Hallo Piet. Uh, goedemorgen. Uh, tegenover ons zit Nathalie, Nathalie Lindeboom. Goedemorgen. En uh, Zandvoort kent jou, maar ik ga eerst een vraag stellen vooraf. Als ik langs het gebouw rij van Pluspunt, hm. dan zie ik aan de gevel ook Zandvoort staan. En in alle publicaties zie ik ook Zandvoort, maar ik zie ook Pluspunt. Wat is er nu precies aan de hand? Hoe ziet het in elkaar? Ik denk dat het goed is dat je mij die vraag stelt. Die vraag die wordt hadden ook heel vaak. Hadden we dat afgesproken? Nu. <lacht> Pluspunt is de welzijnsorganisatie van Zandvoort. ...die uh, oudere adviseurs in dienst heeft, uh, cursusbureau met allerlei cursussen, buitenschoolse opvang, jeugd- en kinderwerk, brede welzijnsorganisatie. Dat is één. Pluspunt heeft een samenwerkingsverband met de gemeente, de KEI, nu Unicum, het RIBW... En dat heet ook Zandvoort. Ook Zandvoort staat voor het steunpunt. En dat is ook Zandvoort. Zandvoort mag trots zijn op wat ze allemaal doet en kan. Dit is een geweldig dorp. En elkaar steunen is ook Zandvoort. Er is dus heel bewust gekozen voor een beetje gekke naam eigenlijk. Maar op de gevel staat ook Zandvoort. Dat gebouw. In Noord, in de Vlemingstraat, dat is een steunpunt. Daar vinden activiteiten plaats om dorpsgenoten te steunen. En een van de meest bekende is bijvoorbeeld het Alzheimer Café. Ja, maar waarom staat er geen pluspunt op het gebouw? Pluspunt is alleen maar ook huurder van dat gebouw. En uh, de directeur van Pluspunt is in feite uitvoerder van dat steunpunt. Dus vandaar dat we daarvoor gekozen hebben. De, het gebouw op zich, een aantal ruimtes daarvan, hebben steunpuntfunctie. Zou, zou je kunnen zeggen dat Pluspunt een onderdeel is van ook Zandvoort? Pluspunt is een van de samenwerkingspartners binnen ook Zandvoort. Oké, okay. okay, ja. dan gaan we dus voort en praten over ook Zandvoort. Als we het over het steunpunt hebben, wel, ja. En als we over het Pluspunt praten? Dan hebben we het over de welzijnsorganisatie. Oké, okay, nou het wordt ietsje Ik <lacht> Komt dat de inwoners dat ook zo ervaren? Uh, van mijn doelen is om het komende jaar te proberen dat steeds meer duidelijk te maken en vooral ook door middel van projecten, activiteiten te laten zien van wat ook nou is, waar ook voor staat. Want ik denk dat dat de essentie is, van wat, wat kan je er nou halen. Ja. Toch? Ja, precies. Nathalie, jij bent een bezig beetje. Ja. Je hebt druk met Oxford. Ja, dat klopt. Heel erg druk. Heel erg druk. Hoe hou je dat vol? Ik beleef er enorm veel plezier aan om uh, mensen te kunnen helpen. Uh, een hele, of een, al een behoorlijke tijd geleden is de vraag bij mij binnengekomen vanuit het dorp. Maatsly, er zijn heel veel mensen in het dorp die uh, behandeld zijn voor kanker, uh, iemand verzorgen uh, die uh, deze ziekte uh, gehad heeft of, of nog steeds heeft. En wij zouden zo ontzettend graag een lotgenotengroep willen. Nou, dan ga je eens nadenken over hoe dat vorm moet krijgen, hoe mensen daar het beste bij geholpen kunnen worden. Als je dan uh, een aantal maanden later uh, de toestemming hebt van de kinderen van Toon Hermans om het de Toon Hermans groep te noemen, dan ben je daar heel erg blij mee. Ben je op, die, op dat idee gekomen? Nou, er zijn in het huis verschillende Toon Hermans huizen. Toon Hermans heeft de eerste zelf geopend en toen leek het ons heel logisch om die naam te nemen, ook omdat Toon Hermans voor een bepaald gevoel staat. He, daar hebben we allemaal wel een bepaald warm gevoel bij. En dat is ook wat we bij die lotgenotengroepen willen. Is dat mensen daar warmte en steun ontvaren. Want het is niet niks om zo'n ziekte te hebben of voor iemand te zorgen. Of om dat bij je partner te zien. En, en die Nathalie, die, die, die Toon Hermans Huizen, gaat het ook over kanker? Of... Ja, die gaan ook okay. over kanker. Ja. Die zijn alleen nog veel uitgebreider dan wat wij doen. He, wij, wij hebben een lotgenotengroep en die zijn we gestart. Uh, 16 oktober is die voor het eerst bij elkaar gekomen had als thema de eerste ochtend vermoeidheid... En ja, daar waren gewoon de allereerste bijeenkomst 16 dorpsgenoten die daar ervaringen uitwisselden. En ja, als ik dan achteraf van mensen hoor van goh, ik heb het ja, als een hele prettige ochtend ervaren. Uh, het was voor mij een eye-opener dat ik niet de enige was die heel erg moe is. En dat steunt me enorm. Nou, daar word ik heel erg blij van. Ja. En dat maakt dat ik weer energie heb om het volgende op te pakken. Hey, en, en Nathalie, even tussendoor de volgende bijeenkomst van de Toon Hemelsgroep is ja. vrijdag. Ja. 10 december, en vrijdag. Om... Elke tweede vrijdag van de maand. Om half elf begint dat? Tot... Ja, klopt. Deelname is gratis. Je ja. hoeft je vooraf niet op te geven. Het mag wel. Dat is voor ons iets makkelijker inschatten hoeveel koffie ja. of thee we moeten zetten. Maar dat hoeft je niet. je opgeven? Uh, bij ons in de uh, Vleemingsstraat. Heb je een telefoonnummer? Uh, 5740330. Dan krijg Laat je op. 57. 4 0, 3 -3 -0. Ja. ja, even opmelden voor de toneelmans. Volgende week vrijdag. Je hoeft, het, hoeft je niet aan te melden, maar het mag wel. Um, het thema de volgende keer is... Uh tussen haakjes onafhankelijkheid want je kunt je voorstellen dat als je behandeld wordt voor kanker dat je gewoon steun nodig hebt uit je omgeving maar dat je eigenlijk ook gewoon onafhankelijk wil blijven en zijn ja. en uh, dit is ook een thema wat de deelnemers zelf hebben aangegeven waar ze graag over willen praten Nathalie, eventjes vrijdag uh, is dit alleen voor mensen die kanker hebben, ook, ook voor nabestaanden of voor familieleden en dergelijke? Wij hebben op dit moment gezegd, iedereen die daar graag naartoe wil en ze verhaal kwijt wil. Kom. En dan kijken we te zijn de tijd wel als de groep veel te groot wordt of we zeggen van nou het is veel prettiger om een aparte groep te gaan maken voor mensen die iemand verzorgen. Want die hebben toch een ander verhaal dan degene die het zelf overkomt. Maar we zijn nu nog echt in de opstartfase. Dus we gaan gewoon kijken wat men wil. En dat is, dat is denk ik ook heel belangrijk. Aansluiten bij waar vraag naar is. is. Is het ook een emotie? Want ik kan me voorstellen de eerste vrijdag die je gehad hebt en dan krijg je zo'n grote groep mensen binnen dat heel emotioneel is. Of niet? Ja, voor mij bedoel je? Ja, maar ook voor de mensen zelf. Voor de mensen zelf zeker. En, en zeker ook de, degene die uh, deze vraag ooit gesteld bij mij heeft. Van, goh, kan je dat gaan starten? Nou hij heeft er zelf heel veel steun aan ervaren en hij ziet dat het echt werkt. Ja, dat, dat geeft zeker emotie. Maar ik denk vooral ook blijdschap dat het lukt. En uh, wat de eerste bijeenkomst ook was, was dat er toch een meneer was die het allemaal, ja, nou, die eigenlijk een beetje aan de zijlijn stond en dat toen een aantal mensen dachten van nou, we moeten deze meneer ook maar een beetje gaan betrekken. En dat, dat zijn ook hele mooie dingen. Dat je dan ook al ja, heel praktisch iets voor iemand kan gaan doen. Want die meneer hebben ze tips gegeven over wat je wel en niet kan eten met een stoma en dat soort dingen. ...voorstellen dat mensen die komen... Eh, eh, ...problemen hebben om erover te praten... ...in familie, vriendenkringen... ...en dergelijke. En dat ze hier... ...de vrijheid hebben om wel... Nou, dat vond praten. ik dus ook heel bijzonder... ...toen ik dat van de deelnemers ook hoorde... ...dat men zich heel vrij voelde om te praten. Eh, mensen eh, schamen zich... ...omdat ze een stoma hebben, maar waarom... ...moet je je schamen, want het is een ziekte die je overkomt... ...maar toch is dat niet iets wat je... ...ja, zomaar even vertelt. Maar je zit... ...er wel mee. Je moet het wel... Je moet het er wel mee doen. Ga je zomers wel of niet zwemmen? Want dan ziet iedereen je stomak. Wat kan je wel en niet eten? Nou, simpelweg met lotgenoten daarover kunnen praten... is voor mensen hartstikke fijn. Maar nu kom je binnen in die zaal. En wat gebeurt er dan? Je gaat koffie drinken. Is er een gespreksleider? Is ja. er een deskundigheid ja. Ja. bij? Ja. ja, dit is iets wat deskundigheid vereist. En uh, dat, daardoor heeft het ook ietsje langer geduurd... voordat de groep gestart kon worden. Maar ik heb de plaatselijke oncologieverpleegkundige... Lankhorst bereid gevonden om deze groep te begeleiden en Betsy is iemand die mensen in de thuissituatie begeleidt in, in uh, tijdens de ziekte en die dus echt een berg aan ervaring heeft, dus zij is dan ook de meest aangewezen persoon om gesprekspartner bij deze groep te zijn en het is voornamelijk luisteren dat is luisteren, maar ook informatie geven over dingen of dingen uitzoeken als de groep dat wil. Het zou best kunnen zijn dat de groep op een gegeven moment zegt rondom iets willen we meer weten, rondom nieuwe behandigste technieken of wat dan ook. Nou, dan weet Betsy ook de weg en dan heeft ze vaak ook de relaties al om bijvoorbeeld een gast uit te nodigen bij de groep, want dat kan ook. Dus het is nog eens belangrijk om te komen volgende week vrijdag. Absoluut. Om half elf in pluspunt, zeg ik maar, ook Zandvoort. En mocht het een probleem zijn om er te komen. Maak gebruik van de belbus. En belangrijk is dat je even belt van tevoren in verband met de koffie. Dat is 5740330. Toon huis ik, ik heb er nog, wel, nog een vraagje. Um, dit, dit gaat over kanker. Toevallig de vorige onderwerp ging over borstkanker. Ja. Um, is dit ook een opmaat naar andere gespreksgroepen? Want uh, zou kanker is natuurlijk een hele vervelend ziekte, maar ik kan er nog vijf noemen die ook heel erg vervelend zijn. Ja. Nou, dat... We hebben wel al de Alzheimer Café. Ja, uh, maar... dat ik denk dat het goed is om dat te zeggen. Als er dingen in het dorp leven waarvan mensen zeggen, van, God, daar hebben wij behoefte aan, daar willen we wat mee. Meld het bij mij, ik zal het zeker niet op dag 1 gerealiseerd kunnen hebben, maar ik ga er naar kijken. Want dat is juist ook de functie van dat steunpunt. Daar waar het nodig is in Zandvoort, mensen ondersteunen. Ja. Dus ik hoor het graag als er ergens behoefte aan is. En hoe kan je dat de beste horen? Door naar de kerstmarkt te komen op 11 december, want daar ben jij. Ja, en mij daar persoonlijk even aan te spreken. Dat ja, bedoel ik. Ga beter dan met de telefoon of een brief schrijven, want het is meteen het volgende wat je weer gaat doen. Ja. De kerstmarkt op 11 december, volgende week zaterdag, Klopt. van half elf tot half drie. Ja. En dan hoop ik dat het wel een kerstsfeer is, maar ietsje minder wit buiten dan vandaag. Nee. En voor de rest hebben we alles onder controle. Wat, wat ga je doen op die kerstmarkt? <laughs> uh, het wordt echt een hele gezellige uh, kerstmarkt. Met om half elf uh, komen de beachpopzingers om het te openen. Elk heel uur speelt de Wijkenstraatband. straatband. De kerstman is er. Voor kinderen hebben wij sminken, poppenkast en wat ik zelf heel leuk vind, want mijn zoontje is daardoor op ponyrijden. <laughs> uh, daarnaast. Uh, Binnen of buiten? Buiten. Oké. Okay, ja. Had jij dat door het gebouw heen gebeurd? Ja, een <laughs> ja, heel klein puntje. Ja, een heel klein shetlandje <laughs> zou het dan moeten worden. Ja. Met hele uh, kleine kindjes. In het gebouw hebben we bijvoorbeeld een, een uh, hoekje voor uh, make-up: dames die uh, uh, iets willen weten over hoe ze de kerstmake-up zo mooi aan kunnen brengen. En ook wat informatie over uh, creatieve cursussen van uh, Pluspunt. En buiten hebben we. Echt een kerstmarkt met leuke dingen rondom kerst. En ook weer informatie over Oxford, over de partners. Last but not least hebben we ook nog een loterij. En wat willen we nou? Wij willen dat al die Zandvoorters naar Noord komen om daar eens te komen kijken en ook eens die informatie mee te nemen van ook Zandvoort. Omdat ik denk dat er heel veel mensen zijn die steun kunnen krijgen en ook zouden willen hebben, maar daar gewoon nog niks van weten. Dus je staat er met veel informatie? Ik sta er met veel informatie. En ik heb begrepen dat er ook kramen zijn van de Nieuw Unicum, van de Zonnebloem, het Liliane Fonds, Kids for Animals en ja. alles is er. ja. Um, de uh, Nieuw Unicum, daar kun je bijvoorbeeld bepaalde producten kopen die mensen zelf gemaakt hebben. Uh, bienvenue, het restaurant van Nieuw Unicum, zal soep gaan serveren, nou dat lijkt me heerlijk me, met dit weer. Um, de be, aantal mensen van Nieuw Unicum die wonen boven ons pand, hè? De mensen van, uh, die gaan ook uh, loten verkopen. We hebben warme chocolademelk en uh, glühwein, ik denk dat het heel gezellig wordt. Heb je voldoende glühwein? Als ik nu naar buiten kijk, ben ik bang dat ik nog wat extra moet gaan bestellen. Ik denk het ook. Ik denk het ook. Ja. Dit is best lekker hoor, Zaterdagochtend. Ja, nou. absoluut. Ja. Anders <laughs> beginnen we gewoon met de warme chocolademelk. Het <laughs> gaat je hem erin. Maar ja. Nathalie, kerstmarkt, 11 ja. december, volgende week zaterdag, ja. van half elf tot half drie. Ja. In de Pluspunt, ja. ook Zandvoort, ik ja. zeg het maar samen. Ja. Uh, uh, dan weten we het adres. Ja, ja. En volgende week vrijdag 10 december om half 11 de bijeenkomst van de Ton groep. Klopt. Wat gaan we nog meer doen? Wat gaan we nog meer doen? Jij wil weten wat ook Zandvoort eigenlijk nog meer aan activiteiten ja. heeft. Hè? Nou, op maandagochtend hebben wij bijvoorbeeld uh, de koffie in. Dan worden er door uh, mensen van RIBW uh, en de Unicum in de keuken heerlijke koekjes gebakken. En ik nodig mensen uit om maandagochtend te komen, want dan is daar nog heerlijke uh, Sinterklaasbakkerij, uh, om het maar even zo te zeggen. Om half elf start dan het koffiedrinken. En dat is dus met de verse spullen die net gebakken zijn. En wat je ziet is dat ook al steeds meer mensen de weg daar naartoe vinden. Het is een hele leuke plek om dorpsgenoten te ontmoeten, nieuwe mensen te leren kennen. En wij hebben allemaal behoefte aan contacten met anderen. En dit is een uh, hele leuke manier om dat te doen. We hebben um, elke eerste vrijdag van de maand een dansmiddag voor senioren. Die is gistermiddag geweest. Gisteren was het ook al koud en glad en toch waren er nog zeven ouderen die kwamen. Om en dat... te dansen? Ja. zaten er ook mannen tussen of zijn dames? Ik denk dat we maar een oproep moeten doen voor de heren, want ja. die zijn toch wel wat spaarzaam. Ja, precies. Ja. En wat ja. voor dansen doe je dan? Uh, dat is eigenlijk een beetje de muziek die mensen zelf willen. Hm. Dat is van alles en nog wat. Er wordt gelijndanst, er wordt gewalst. Geen hip hop. Heb ik nog niet gezien. Oh, hmm. Maar we hebben best moderne senioren hier in het dorp. Dus wat okay. niet is, kan nog komen. Nee, maar meestal is het toch 60 jaren muziek. Oké. Okay. Ja. Uh, we hebben uh, ook nog een project, ook samen. Dat komt elke, elke donderdag komen senioren samen onder begeleiding van een beroeps, uh, beroepskracht. En dat is een uh, activiteitengroep van tien uh, tot vier. Uh, mensen uh, komen daar om elkaar te ontmoeten. Dat zijn toch vaak mensen die ja, het lekker vinden om uh, op regelmatige basis anderen te ontmoeten. En we doen daar activiteiten die mensen leuk vinden. En wat je dus ook ziet is dat de dames dan ook aan de wie zitten. En dat verwacht je niet van 80-plussers. Dan, en dan zijn ze nog hartstikke competitief ook. Ze proberen er nog te winnen ook, en dat is heel erg leuk om te zien. Hey, voor de luisteraars, dat is dat apparaatje waar je niet alleen achter de pc spelletjes nee, dan, kunt doen, maar ook met dingen in je handen. Precies. Zo, dan zijn ja. ze dus aan of zo met de, met de Wii Fit. Ja. En dan uh, proberen ze elkaar ook echt nog wel... Uh, dan willen ze absoluut winnen. Dus dat is heel leuk om te, om te zien. Nou, dat is een beetje een overzicht van wat we op dit moment hebben. En komend jaar gaan we ook wel weer allerlei dingen oppakken en ontwikkelen. En wat ik daar in elk geval alvast van wil vertellen, oh. we hebben ...steeds meer mensen die moeite hebben met de eindjes aan elkaar knopen. Uh, dus wat we sowieso begin volgend jaar gaan aanbieden... ...is een budgetteringscursus. ...zodat uh, mensen in elk geval ook zicht krijgen op hun situatie... ...en hoe ze daarmee om moeten gaan. En dat doen we bijvoorbeeld weer in samenwerking met context... Uh, ...een zeer uh, bekende maatschappelijk werker hier in het dorp... ...die daar ook heel veel ervaring in heeft. Natalie, hoe redden jullie dit zelf financieel? Want je doet zoveel en er zijn zoveel vrijwilligers bij betrokken. Ja, nou dat is ook leuk. Het samenwerkingsverband, ook Zandvoort... ...alle partners geven een financiële bijdrage... ...waardoor we dat steunpunt op deze manier... ...kunnen draaien en verder kunnen ontwikkelen. Maar heel veel van die projecten draaien op vrijwilligers. De dansmiddag, gastvrouwen zijn vrijwilligers. De dj is vrijwilliger. Koffieochtend, alle gastvrouwen hè, zijn vrijwilligers. Dus wat dat betreft... Um, is het ook altijd weer zoeken naar mensen die dat leuk vinden? Maar die zijn er altijd. Maar je hebt altijd mensen nodig. Wij kunnen ook over een belbus. Je hebt mensen nodig. Wij ja. hebben altijd vrijwilligers nodig. En um, wat je ook ziet is dat uh, mensen tussen twee banen in steeds vaker zich bij ons melden. Nou, kom dat zeker doen als u daar zin in heeft. Staat ontzettend goed op uw CV. Als u vrijwilligerswerk doet, dan heeft u absoluut een streepje voor op iemand anders. Mensen die gepensioneerd zijn, noem maar op. Kom lekker kijken wat er bij u past. Want dat is belangrijk. Vrijwilligerswerk, dat zie ik aan jullie. Jullie hebben er hartstikke veel plezier in volgens mij. Dat is wat je moet doen. Je moet iets doen wat je leuk vindt en dat motiveert. Dus dat ook, betekent ook dat je dus eigenlijk een keuze hebt in de keuze. Dus je meldt je aan bij jou van ik wil wel vrijwilligerswerk. En dan wordt er echt gekeken van nou wat ja. vind je leuk. En ja. En, ja, als je bij ons aanmeldt heb ik een collega die een intakegesprek doet. En die dan ook kijkt van goh wat past er nou bij je. En soms is dat iets waar je heel goed in bent. Maar sommige mensen willen juist ook weer iets heel anders gaan ontwikkelen. En die gaan iets heel nieuws doen. En dat is altijd hartstikke leuk. Dus dat betekent op de kerstmarkt kan je informatie vragen op de kerstmarkt staan collega's van mij en daar laten we ook absoluut zien waar we naar op zoek zijn, maar je kunt je ook gewoon aanmelden dat we gaan kijken wat past er bij jou. En Wij hebben uh, bijna 200 vrijwilligers die werkzaam zijn bij Pluspunt, maar stel nou dat je het bij ons niet kan vinden, dan hebben wij ook altijd nog wel contacten met collega's, organisaties, waardoor er wel een klus komt die passend bij jou is. En dat varieert van chauffeur op de belbus tot een tuin opruimen straks in het voorjaar? Ja, echt, echt van alles en nog wat met een, een er zijn mensen die het heerlijk vinden om ouderen te begeleiden naar het ziekenhuis uh, maar andere mensen vinden het juist weer heel leuk om iets te doen met kinderen en die helpen bij Cooking voor Kids, het is echt heel gevarieerd en ge wat we ook zien, wat ik wel heel leuk vind, we hebben bijvoorbeeld gisteravond een, uh, heeft Pluspunt een kinderdisco gehad, die wordt weer helemaal door uh, jongeren gedraaid dus wij hebben, uh, nou laat ik maar zeggen tussen de, de 12 en mijn oudste vrijwilliger is op dit moment 91, tussen de 12 en de 91 ...zijn onze vrijwilligers. Keurig. Goed hè? Is er is nog hoop uh, Ja, dat we, allemaal, <laughs> dat we dit allemaal in Zandvoort hebben. Ja, ongelooflijk hè. Dit, dit gebeurt allemaal achter de schermen eigenlijk. Hoor je daar nooit iets van. Nee. En dan is het is toch van belang dat het nu een keertje weer duidelijk op tafel komt. Uh, Zo'n grote organisatie. En je blijft rustig onder Antalie. Ja, ik, ik heb volgens mij een... Uh, of volgens mij, ik heb gewoon een heel erg leuke baan... En uh, ja, ik kan heel vaak gewoon mensen helpen door dingen te doen. Ja, dat, dat is toch ook geweldig om te doen. En wat vaak is voor een vrijwilliger om aan de slag te gaan, is bijvoorbeeld ook weer een stukje. Dagbesteding is andere mensen ontmoeten. Dat is ook weer indirect iemand helpen. Dus ja, ik, ik heb volgens mij bijna de leukste baan van Zandvoort. Hmm. Uh, dat zou best kunnen. Zubbel, dat zou best kunnen. <lacht> Nathalie, even resumerend. De kerstmarkt, volgende week zaterdag. Ja. Van half elf tot half drie. Om half twee de uh, trekking van de loterij. Om half elf de kick op, of door de beachpopzingers. En ik hoop eigenlijk dat uh, heel veel mensen uit Zandvoort uh, daar even gezellig komen kijken. Ga gewoon naar de parkeerterrein in de Vlemingstraat in ja. Zandvoort Noord. En daar is het grote festijn. Klopt. En voor de mensen die uh, graag eens... In alle rust met lotgenoten willen praten. De Toon Hermansgroep volgende week vrijdag 10 december om half 11, ook in dat gebouw. En je wordt heel lief en warm ontvangen met een kop koffie. En je kan met lotgenoten praten over het onderwerp. Klopt. Belangrijk. Zeker. En komen. Allemaal komen. Nathalie Linderman, enorm bedankt. Graag gedaan. Heel ja, erg bedankt. Lin Lindeboom moet ik zeggen. Ja, Lindeboom. Boom. Maybe this time I'll be lucky Maybe this time He'll stay Maybe this time